Gisteravond bleek dat minister van Bijsterveld niet tegemoet wil komen aan de oppositie. Die voegde daarop een debat met premier Rutte aan. De Belgische kabinetsformatie is vandaag de 349ste dag ingegaan. Voor zover bekend hebben de Belgen daarmee een nieuw wereldrecord gevestigd. Het record was in handen van Irak. In Californië is de Amerikaanse comedyacteur Len Lesser overleden. Vanaf de jaren 50 speelde hij in honderden speelfilms en tv-series. Echt bekend werd hij als Uncle Leo, de excentrieke en uitbundige oom van Jerry Seinfeld... in de naar hem genoemde comedyserie Len Lesser was 88 jaar. Het weer dan nog, eerst nevel en hier en daar misbanken. In de loop van de ochtend zon, het wordt een graad of 4 in het noordoosten... en een graad of 8 in het zuiden. Ook morgen is het zonnig, maar wel iets frisser.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 You Help